Het 28.000 kilo zware gevaarte is met een hijskraan op zijn plek gezet. De Vuelta Femenina is gewonnen door Demi Vollering. De renster won de zware slotetappen en eindigt daardoor net als vorig jaar op de eerste plaats in de Ronde van Spanje. Anne van der Breggen eindigde als derde. Het is de vijfde keer op rij dat een Nederlandse wielrenster de Ronde van Spanje wint. Het weer zonnig en warm bij zo'n 23 graden... Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8. Morgen dan opnieuw veel zon en ook iets warmer dan vandaag. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Ja, er is niks aan je hand met, met de radio hoor, nee. Welkom bij het tweede uur. Dit is Dennis Dijkhuizen. Jij bent de hemel op aarde. Dat ik jou zag vergeet ik nooit meer. Je kijkt me aan, ik wist niet dat zoiets moois kon bestaan. Vanaf dat moment. Wil van hou. Jij bent mijn hemel op aarde. Niets kan jou evenaren. De liefde van mijn leven. Mijn geluk ja dat ben jij. Ik laat het iedereen weten. Zo. Als je even naar me kijkt, jouw lieve laat heeft mij betokend sinds die eerste dag. Want jij laat. Iedereen weten, zodat ze nooit weten. Dennis van Dijkhuizen en Jij bent mijn hemel op aarde. Hé, hey, ja, ja, het is bijna moederdag, hè. Dus uh, ik denk, nou, weet je wat, we trekken Willem Bart even uit de kast. En uh, we laten hem even zingen, Mama. Ik heb het huis al lang verlaten, jammer pijn achtergelaten. Maar toch ben je dicht bij mij. Bij alle dingen in het leven, denk ik af en toe toch even. Aan alles wat je me zei Soms zit jij op mij te wachten En met mij in jouw gedachten Blijf jij over me waken Ik denk vaak op zo'n moment Ach wat ben ik voor een vent Die het tijd voor vrij moet maken Mama jij moet één ding van me weten Dat ik nooit zal vergeten Wat jij me hebt gegeven Mama, jouw liefde en jouw warmte, blijf ik in mijn hart omarmen voor de rest van mijn leven. Mama, jouw lach en al jouw woorden, die zag jij niet horen, zie ik terug in mijn dromen. Dus mama, ik zeg je nu even, alles wat je hebt gegeven, is de waarde van het leven. ik op weg ben naar een klus Op de bank ligt thuis wat rust Pak ik de telefoon Dan vraag ik hoe is het nou En hoor ik een trieste vrouw Die zegt, kom toch langs gewoon Dan is mijn hart gebroken Ook al heb ik haar gesproken En heeft zij verdriet heel misschien Ik zeg haar, ik kom eraan Laat me mij niet maar geen traan, want ik wil jou toch ook even zien. Mama, jij moet één ding van me weten: dat ik nooit zal vergeten wat jij me hebt gegeven. Want mama, Jan, liefde en Jan, warmte blijf ik in mijn hart omarmen voor de rest van mijn leven. Mama, Jan, lachen al jouw woorden.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 Zag jij niet horen, zie ik terug in mijn dromen. Dus mama, ik zeg je nu je leven. Alles wat je hebt gegeven, is de waarde van het leven. Dus mama, ik zeg je nu je leven. Alles wat je hebt gegeven, is de waarde van het leven. Ja, dat was je dan, Willem Bart en... Uh, Mama. Alleen maar hits. Wauw. Ja, ja, ja, ja, wow. Entertainment for you. Mi corazón, Mario Eddy. Ik zou zeggen, welkom. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Svet. En ik zou zeggen, allemaal een hele goede avond. En als je zit te eten, eet smakelijk. En mocht je nog op het strand zitten, veel plezier. Aan strand, zo. En dan uh, Mario Edy op de achtergrond. En de Het zonnetje erbij, heerlijk. Ja, wat moet mensen mens nog meer? plaatjes vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. En mm, die, hoor je hier. Entertainment for you. En dat allemaal op die 106.9. Dit is Brian Voet. En hij heeft het over alles.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 Wel hoor, dankjewel. Ja, Brian voet. En dat alles, ja. De versie van 2024 van nou, hij hem al een keer eerder uitgebracht, natuurlijk. En uh, ja, uh, dat uh, ja, was, uh, was gewoon eventjes uh, iets minder. Dit is uh, een mooiere versie. We gaan eventjes naar uh, het songfestival, natuurlijk, voor uh, uitgaande van Nederland. En dat is cloud la vie.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 En uh, ja, kijk of, uh, of dat we daarmee gaan winnen. Salavi! Uh, ja, oftewel uh, de geneugde van het leven. En aan de telefoon hebben wij iemand die ook uh, ja, eigenlijk aan het genieten is momenteel. En dat is uh, Rick Nijman. Uh, Rick Nijman. Rick, een hele goede uh, ja, middag, uh, avond. Uh, ja, ja, het is uh, ja, het is, het is even wennen. Het zonnetje schijnt en uh, het is al avond eigenlijk. Het dus. zonnetje schijnt niet te min. Nee, hè? het is uh, lekker. Ja. Zeker weten. Ja. En morgen nog warmer, dus uh, nee, we hebben niet te klagen. Nee, laten we dat ook maar niet doen dan. Hè? Ja, ja, zo is het. <laughs> Juist niet doen. Precies. Hey, uh, jij, jij hebt een nieuw singel uitgebracht. Uh, tijd dat ik uh, nu leef. Ja, tijd dat ik nu leef is uh, nu drie weken oud. ja. En, eh, uh, hij loopt lekker door. Ja. Uh, radio's moet je goed ontvangen. Op het podium is het... moet je goed ontvangen. Ja, is het een nummer wat je zelf geschreven hebt ook? Nee, ja, het is een nummer wat ik... Ja, ik heb wel een beetje mijn eigen input gehad, maar ik heb het meer... laten schrijven ook. Ah, oké. Okay. Ben, ja, een... ja, ben, je, ben je wel een schrijver zelf? Of? Ik, ik doe af en toe wel eens... Ik heb ook wel liedjes geschreven en gedaan. Die liggen nog wel op de plank. Maar voor de rest... Uh... Schrijven af en toe? Ja, vind ik moeilijk, vind ik moeilijk. Maar ja. ik doe het wel, hoor. Ja, oké. Okay. En, en uh, wat op de plank legt, dat verzuurt niet, hè? Nee, maar, dat, dat, het, ligt, het ligt nog op de plank, dus uh, kan okay. altijd nog al een keer. <laughs> kom, kom, vast wel goed. Ik bedoel, uh, we hebben nog de zomer, de, de, de na... Uh, ja, na de zomer naadom, eigenlijk, hè? Ja, ja, Precies. Hé, hey, um, ja, dit, dit nummer is nu uit... Uh, uh, heb je al wat op de plank liggen eigenlijk, want... Sorry. Voor opvolgen, nou ja, ik wil eerst een beetje kijken hoe de promotie loopt van deze... ...en daarna, daarna gaan we weer kijken naar wat nieuws. Maar wel mee bezig hoor. Ah oké, okay. wat... even kijken hoor, zo. Heb jij een eigen site, eh, Rick? Ja, www.nl.nl. En als je op Google gewoon mijn naam intypt... ...dan kom je bij alle social media uit. Instagram, Facebook. Oké, okay. want ben je vrij actief eh, in social media? Rick? Hallo? In ieder geval Dinkberg. Ja, in ieder geval steeds weg. <laughs> ik zeg: Ben je wel, ik zeg, ben je wel uh, actief op uh, social media? Jawel, jawel, jawel. Ja. ja, en ik zit natuurlijk ook in de duo om het niet te vermijden. Die zo van Andy en Blister is dat Dus een DJ. Ja. En uh, daar, daar zitten we veel mee uh, onderweg. En uh, hij is uh, begonnen met, uh, hoe heet dat ook weer? Dat kindervloggen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus dat. Euh... Ja, Nachtwacht is ook. bij. Ja, je, je hapert een beetje. Heb jij die face op? Uh, uh, liet, ja, een Heb jij die face op? Ja, face is altijd, op. Ja, <lacht> face is altijd. Ik <grijpteel> heb ja. Voor elk feestje nou, Zeg ik altijd. <grijpteel> Hé, hey, maar. Uh, ja, dus uh, lekker actief. Is er ook een uh, videoclip bij? Ja, videoclip staat op YouTube. Ja. Die hebben sinds twee weken geleden uitgebracht, dus uh, ja, dat wordt er allemaal bij. Ah, Oké, okay. en je bent uh, nu even lekker van het zonnetje aan, genieten, lekker aan het feest en. Uh, met, met de hele familie of? Uh... Ja, nee, met een paar, uh, paar vrienden. Ah, Oké, okay. lekker, ja. Ja, even genieten van, uh, even... van uh, wat we nog hebben, hè? Ja, toch? Ik bedoel, uh, ja, en, en een beetje vrije tijd natuurlijk, het is altijd uh, schaars. Hallo. Uh, Hallo. Ja, je bent. Ja, daar ben ik. <laughs> nee, ik zeg: vrije tijd is een beetje schaars natuurlijk, Rick. Vrije tijd is. En voor iedereen, ook de mensen allemaal hard werken. Ja. dan is het lekker als je even kan genieten zo van eens kind. Ja, want uh, wat moet jij? Moet jij ervan leven, Rick? Ja, ik doe ook nog even te organiseren. Dus eigenlijk is aardbees van. Ja, dus, dus jij moet... Uh, nou ja, jij, jij, jij leeft van de muziek, zeg maar. Dus dat eigenlijk... Uh, even met dinner en beats heb ik 1 juni weer, dus... Ja. Dus altijd. weg. Ja, ik, ik, ik, ik hoorde je niet meer. Dus, uh, maar jij moet uh, leven van de muziek, dus. Ja, ook. Okay. Ja. Dus nou uh, ja. Dat komt wel goed, denk ik. Ja, we doen ons best. Dan ja, dat is niet We zijn lekker onderweg. <laughs> ja. hey maar... Um... Ja, ik, ik, ik, ik vraag jou dan. want Ik hou je niet langer op. Dan kun je lekker verder feesten. Uh, als jij hem aankondigt, ga ik hem uh, draaien. Is goed, gaan we hem aankondigen. Dit is Rick Nijman met Tijdelijk Nu Leef. Ciao. Dankjewel, uh, Rick. En uh, ja, ik zou zeggen, veel plezier daar nog. En uh, maak er wat van. Hey, goed weekend. Dankjewel voor de kans. Goed weekend, man. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat je op me wachten omdat je echt van me houdt, Maar ik blijf hier nu achter Met mijn stele verdriet En ik hoop dat je ziet Ik kom er echt wel overheen Dat wij niet samen zijn Ga je links, dan ga ik rechts En dat is goed We vinden hun onze weg wel Dus ik laat je vrij Overheen. En er snap die roept dus tijd dat ik nu leef oh. Oh. Oh. Oh. Zeg me eerlijk wat je voelt Heet je ook wel eens aan mij Want verliefdheid dat duurt even Ik weet ook dat het slijt Is het over? Is het zeker? Zeg me dan het is voorbij Wees maar eerlijk een gebroken Hart die hield ook met de tijd Misschien is het beter dat wij nu niet meer samen zijn oh, oh, oh, oh. Ik kom er echt wel overheen dat wij niet samen zijn Ga jij links, dan ga ik rechts en dat is goed We vinden beide onze weg wel, dus ik laat je vrij Ik kom er echt wel overheen en de stad hierop, dus tijd dat ik je leeg Ja ik laat je, ja ik laat je liever vrij Want wat wij vroeger samen hadden, dat is nu volgoed voor voorbij Dus ik laat je, dus ik laat je, dus ik laat je liever vrij Want als je keuzes moest gaan maken, was je keuze nooit voor mij Misschien is het beter dat wij nu niet meer samen zijn En dat is goed We vinden beide onze weg wel Dus ik laat je vrij Ik kom er echt wel overheen En de snap die roept De tijd dat ik je leef oh, oh, oh, oh, oh. Ja, tijd dat ik je leef oh, oh, oh, oh. Rick Rijman. En tijd dat ik nu leef, nou, als ik dat zo gehoord heb, gaat het wel helemaal goed komen. <laughs> ja, dat, dat, dat, dat geloof ik wel. Hé, hey, um, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, ja, gewoon lekker een engelstalig plaatje tussendoor draaien. En dan gaan we dadelijk eventjes contact opnemen met uh, Wimmy Bouwman. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. 10. 10. Entertainment for you.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 He sings a song about a grungle at home, he sings a song about a jelly roll, he sings a song about a pork and greens, he sings some blues by the New Orleans, you know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a boat. yeah, you know he's gone, gone, gone, the chicken King Creole.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 Entertainment for you, meer dan radio. Kom nu maar in mijn armen, de nacht zal de hemel zijn, in lief. naar me kijkt, maak met je lach de wereld rijk. De dagen zijn kort als je bij me bent. Jij bent zo mooi, dat ziet elke vent. Kom nu maar in mijn armen. De nacht zal de hemel zijn. in liefde verwarven. Al onze stoutste dromen komen uit, dat zal ik beloven. Jij maakt me gek als je naar me lacht, kust me zo zacht de hele nacht. De nachten zijn kort als je bij me bent, jij bent zo mooi dat ziet elke vent. In liefde verwarren, het leven brengt mij. Kom nu maar in mijn armen, de nacht zal de hemel zijn. Al onze stoutste dromen komen uit, dat zal ik verloven. Dat is Frans Bouwer en kom nu maar in mijn armen. Dit is Michael de Hollander en we hebben het over kaarslicht en rode wijn. Lekker hoor, hier bij ZWM, artiesten.nl, daar kan je een verzoekje aanvragen. Jij stond daar alleen, ik zag al meteen dat jij steeds keek naar mij.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 Dansen de hele... Nacht.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 Kaarslicht en rode wijn, wil in je armen zijn, dan mooie cover van uh, Marco de Hollander. En uh, hij heeft dat uh, ja, van Jesse vroeger ja, uit, de, uit de piratentijd. Kaarslicht en rode wijn zong hij hier ja, vanaf de tolweg 10a. Wij gaan uh, naar uh, meneer Bever. En uh, hij zingt voor geen goud. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl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 Voor geen goud, laat ik je gaan. Zonder jou kan mijn geluk ook niet bestaan. Voor geen goud, oh, voor -oh -oh geen goud. Oh, voor geen goud. Oh, oh, met -oh -oh. oh -oh -oh -oh. jou kan ik de hele wereld aan. Waar heb ik je toch aan verdiend? Wordt elke ochtend naast jou wakker Je bent mijn allerbeste vriend Leef weer met al die andere mannen Want ze staan voor jou in de rij Maar je blijft toch nog wel eventjes van mij Voor geen kans, laat ik je gaan Stap ik jou kan ik de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 We de Bever. En uh, ja, hè, ja, we gaan, nog weer, uh, ja, we gaan nog weer opschieten. Nog 20 minuutjes, dan uh, zijn we nog bij u. Dus uh, tot de klokjes van 7 uur op die 106.9. En DB plus 9. Hey, ja, ja. De, de, de aller, Alle, alle beste hits. allerbeste hits. Ja. En die, hoor je hier gewoon. Allemaal. Nog allemaal. Entertainment for you. For, you, for you. Jeroen Weerenburg. En uh, naar huis.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 Jeroen Werenburg. Ja, pas een, een sportschool geopend in, in Amsterdam natuurlijk Ja, kickboksen, een sportschool Dus ik zou zeggen, ja, kijk eventjes Jeroen Werenburg. En hij uh, gaat het over naar huis Wij gaan verder met Stef En niet de minste Stef, want het is Stef Eckel En hij gaat het over waarom, lieve jongen Waarom, lieve jongen, heb jij zo'n verdriet? En zag papa steeds jouw tranen toch niet? Ik wist niet dat ik jou zoveel pijn had gedaan. Dacht dat jij wel op eigen benen kon staan. Maar nu pas besef ik heel goed dat jij mij nodig had. Maar weet dat ik er altijd voor je zal zijn En jouw liefde zal geven als troost voor de pijn Ik geef jou het geluk zolang jij het maar wil Er komt echt geen moment meer dat ik nog verspeel Maar nu pas besef ik heel goed dat ik jou nodig heb Kom bij Vader, jij bent voor mij van zoveel waarde, mijn eigen vlees en bloed. Blijf bij mij, ik zal vergoed over je waken, en van jou de man gaan maken. S'nachts denk ik, pak aan haar en laat ik weer een traan. Maar het leven is hard en wij moeten nu door. Maar jij bent zoals ik, dus we vechten ervoor. We staan samen sterk en komen hier echt wel doorheen. Kom bij. En bloed Blijf bij mij Ik zal vergoed over je waken En bij jou de man gaan maken Die ik eigenlijk wilde zijn En bij jou de man gaan maken Die ik eigenlijk wilde zijn Onze Met onze hits. Ah. Kan jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Oh. Antonio Hoskin en boem boem.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 zal zijn, is de nog van ons?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 Ja, dat was die dan. Antonio Hosken en Boom Boom. Ja, en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Dus we hebben nog even een kleine, ja, wat is het, 10 minuten. En uh, we gaan dus uh, nog, uh, nog lekker wat uh, plaatjes draaien. Waaronder deze, uh, Gypsy Kings en uh, Leckiero. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. La quiero, la quiero. Zo, so, dat waren dan de Gypsy Kings in La hey, Ja. Het ja, draai draai nog eens een plein. Ja, gaan we zeker doen. Ik hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment For You. Dit slipping en Funky Town. Hier bij CFM Entertainment For You. Zo ja, het zit er alweer op. Een tijd van komen, een tijd van gaan. En die tijd van gaan is uh, nu gekomen. Ja. Ja helaas ja, maar goed. Uh, weet je, het is prachtig weer. Dus ik ga nog eventjes uh, lekker van het zonnetje genieten. Ik wil iedereen uh, bedanken. En voor het luisteren natuurlijk. En voor het kijken. Ja, het is, uh, het is uh, ja, toch wel een kleine 22 graden geweest vandaag. Het uh, koelt uh, een heel klein beetje afval. Maar goed, we zitten nog op 20 graden. Dus uh, nee, dat gaat goed. Hé, hey, morgen moederdag. Dus ik zou zeggen, vergeet het niet. En uh, of, uh, ja, je kan op zijn minst eventjes bellen natuurlijk. Okay, ja. En uh, ja, leg ze eventjes in de wat, of zo. Ja, doe maar wat. Ik zou zeggen, in ieder geval een fijne moederdag. Geniet van het zonnetje. Morgen is het iets warmer. En uh, ik zou zeggen, hoor ik jullie uh, ja, volgende week weer. Of zie je, uh, ja, zie je mij volgende week weer. Sowieso. en zo. Hey, geniet van, de, van het weekend. Bye bye, zo En tot dan.